Welkom bij de nutteloze podcast van 1 minuut. Vandaag vragen wij graag 1 minuut stilte voor al het onrecht in de wereld. We moeten de minuutstilte hier helaas onderbreken, want onze tijd zit erop. Volgende keer krijgt u het vervolg. Graag tot dan.